Slem FM Foamfuck. Ja, en ook deze week betekent dat tien overal wachten dat er weer iemand in de zijk gaan nemen in de Slem FM Foonvak. Misschien heb je het gehoord, een groot deel van Zuid-Nederland... werd vanochtend in het donker wakker. Nou ja, ook binnen zeg maar. Flinke stroomstoring. Onder andere in Kuik. En ja, weet je, daar kunnen we dan uh, veel medelijden mee hebben. We kunnen ze dus ook even extra te pakken nemen in de Foonvak. Even bellen met een uh, vrouw die net weer stroom heeft. Want de stroom doet het daar inmiddels weer. Kijk op zo'n Ja. Ja, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw de Wens. Ja. Ja, goedemorgen met Gaten. Stroomvoorziening Zuid-Nederland, hallo. Ja. Zeg ik boos checken, doet de stroom het alweer? Uh, hij doet het weer. Uh, u heeft weer licht en de oven doet het en uh, alles. Uh, ja, dat heb ik nog niet gezien, want ik lag nog op bed. Oh, maar in principe dat hele huis heeft u gewoon uh, stroom. Ik heb de, de wekkers en uh, uh, daar, daar heb ik eerst alles uh, goed gezet. Ja, precies, ja. En uh, dan moet ik alleen nog de, de video, maar verder doet hij het. Oké, okay, want verderop in de straat werkt het nog niet. Nee. En we willen zo meteen eventjes, uh, als u, bent u gekleed? Ja. ja, we willen zo even komen kijken bij u als dat mag. Even vijf ja. minuutjes. En even wat de kabels lijken naar de rest van de straat. Zodat die ook even stroom hebben als dat goed is. Ja, dat mag. Dan tappen we even af. Ja. Dan hebben we wat uh, 220 kabels. Ja. Het zijn wel flinke kabels hoor. Ja. Het is uh, wel uh, drie meter doorsnee. Want ja, de halve straat moet even op u aangesloten worden. Uh -huh. In verband met stroom. Ja. En dan krijgt u gewoon netjes de helft vergoed hoor van de kosten. Ja, dat tot een uh, procentje of 50. En dat is dan voor de komende anderhalve dag, want waarschijnlijk ligt de halve straat er nog verder af. Die hebben nog meer problemen. Oh. Ja? Uh -huh. Dus dan heeft u anderhalve dag, kan de deur even niet dicht, hè? Nee, nee, nou ja. De voordeur? De voordeur niet dan. Nee. En, nee. nee, en er komen wat zwaardere stoppen bij u op. Uh -huh. En het water wordt even eraf gegooid, want dat trekt te veel uh, stroom en, uh, en kracht, hè? Uh -huh. Dus even twee, ja, dus anderhalve dag geen water. Even de voordeur niet dicht, flinke kabels door, de... door, het huis. door het huis. Maar het is voor het goede doel, hè? voor de rest van de straat. Ja, en kan dan niet van achter die kabels. Wat zegt u nou? Met, met, van, kunt u niet achterom met die kabels? Ja, zo ook kunnen. He, is dat een flinke deur? Ja, net als de voordeur. Ja, net als de voordeur. Ja. Ja, moe, even kijken of dat kan. Uh -huh. Ja. Maar heeft, ja, anders... heeft u iemand, kunt u thuis blijven de hele dag? Want wij kunnen natuurlijk niet uh, gaan kijken of de, of de boel niet wordt leeggehaald. Hè, dat de inbrekers binnenkomen. Nee. Ja, ik kan in principe wel thuis blijven. Graag hoor, als u de komende anderhalve dag even niet de deur uit wil, dat iemand anders de boodschappen kan doen. Ja, ik moet alleen dinsdag uh, naar de gym. Dat moet u even afzeggen, denk ik. Ja. Ja, denk het wel hoor. Nou ja, wat die kan, kan niet. Zo is het ook. Nou, we komen zo, uh, we komen zo langs. Vijf minuutjes, denk ik. Tien minuutjes. Oké. Okay. Tot zo, hè. Dan, doet, tot zo. Do doet u iets onder de badjas aan? Ja, ja. Dank u wel. Oké. Okay. Dag. Dag. Slem FM, Foonvak.